Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 30 maart 2012. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van smiddags 3 tot smiddags 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i-ask-bartimeus.nl Wilt u deelnemen? Ga dan naar www.bartimeus.nl-i-ask streepje ask. Oké okay, jongens, het is uh, weer drie uur. Volgens mij was Nensje er wel. Tenminste, ik zie er wel staan. Nensje, schrijf even een geel als je uh, wil. Sorry, onderweg, onderweg. Kijk, dat is wat we graag willen. Oké, okay, ik uh, raad even door het programma heen en dan gaan we gauw beginnen. Um, even kijken, de vragen via iAsk... Oh, well, well, yes, nou, die krijgen we straks wel te zien... Uh, ik ga wat vertellen over de iCloud. Er zijn vaak vragen over. Dan gaat Tom een stukje vertellen over de chatroom waar we mee werken. Uh, wat er allemaal behelst. Dan ga ik een stukje doen over 9292 OV. Die zal voor velen wel bekend zijn. Maar die heeft wat rare en hele leuke uithoeken en gaten. Uh, en het is altijd een app die mijzelf erg blij maakt. Dus vandaar dat ik die toch een keer wil doen. En dan krijgen we als laatste vragen, tips en tricks uit de chatroom. Waar er al een paar, of uit de chat waar er net al een paar van voorbij gekomen zijn. Um, er zijn weer wat meer mensen als de vorige keer. hartstikke leuk. Als eerste even als mededeling. De TC Conference app heeft een update gedaan. Maar ja... Nou kan je er weer niet door praten. Ze beweren dat de grens van 15 personen in een chatroom geslecht zou zijn als er mensen met de app binnenkomen. Nou, dat lijkt wel zo te zijn, want ik denk wel dat er nu een app in zit. En we zitten nu met meer dan 15, dus dat is op zich uh, leuk. Um, maar je kan wel luisteren, maar je kan er niet erheen praten. Eigenlijk is het gewoon niet te geloven op wat ze, wat ze doen en dat ze het de ene kant beter maken en de andere kant slechter. Je, je zou je afvragen van hoe testen ze. Maar oké, okay, dat terzijde. Uh, de vragen die we binnenkregen via IASK. Er waren een aantal van Bert Wester. Of uh, alle streams... Uh, opnieuw kun, uh, ter beschikking kunnen stellen. To waren de eerste streams van de podcast die waren via Dropbox gedaan. En dat was Tom zijn Dropbox en die werd daar. Nou, Tom niet, maar de Dropbox werd verdrietig. Uh, toen zijn ze allemaal op um, Blinkmagazine.nl gezet of daar in ieder geval op een server gezet. Wat we denk ik even moeten doen, is. Uh, de Blink magazine zullen ze allemaal wel goed staan, maar er zijn ook een aantal mensen die halen ze op uh, bartimeus.nl/slash /e ask Dat Nancy even een lijstje maakt van. Uh, welke streams voor welke data zijn, zodat we die op de Bartimeus site ook weer gelijk kunnen trekken en dan zijn ze weer allemaal beschikbaar. Zijn ze al Dat uh, Skype soms slecht is. Ya. Yeah. Ik weet niet of er skype hier hebben. Ik ben dat niet. Misschien dat iemand... Uh, misschien weet jij dan wat van Tom. Ik geef de maaike even vrij. Nee, het is voor mij... Ik heb het in het begin wel, uh, wel uh, ermee geëxperimenteerd. Ook uh, de momenten dat Lotte in het ziekenhuis lag van, vanwege haar voetoperaties vorig jaar. Maar dat, uh, dat liep uh, buiten uh, een, een wifi-netwerk toch heel erg slecht. Dus daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Er zijn toen wat updates geweest met wat problemen. En ik heb mezelf dus nu al een tijd niet meer gedaan. Gebruikt. Ik weet wel dat er problemen waren met het terugschakelen naar de, uh, naar de luidspreker, maar ik, ik, misschien Bruno, dat jij daar iets van weet, want ik heb wel eens begrepen dat jij daar ook iets over had gemaild. Ja, ik heb er ook wel wat mee gedaan, maar ik uh, doe dat tegenwoordig toch ook maar weer via de computer en dan uh, bij via het nieuwe programmaatje van uh, GW Micro, moeten we dan heel mooi zeggen. Dat moet ik wel zeggen, is een hele mooie uitvinding voor iemand die nog eens een keer wil skypen en gewoon een toegankelijke app wil hebben, moet die proberen. Dat voert misschien wat uh, buiten het kader van dit verhaal, maar ik, heb hem inderdaad ook, uh, ik gebruik hem ook niet echt, uh, niet echt veel. Die toegankelijkheidsproblemen, die ken ik inderdaad, of die, die schakelproblemen van de speaker. En uh, Ik heb de indruk dat die er nog steeds niet uit zijn. Wat met name heel irritant is, is dat als je eenmaal een keer op, uh, op Skype gestaan heeft, uh, dat dan de voice-over ook niet meer terugkomt naar de gewone telefoonspeaker. En uh, ja, dat is er onder andere heel lastig voor de bedienen. Ook van Skype eigenlijk gaat dat bijna niet zonder, zonder uh, oortelefoontje is mijn, uh, is mijn indruk. Nee, ik heb het ook geprobeerd. Ik vond het niet handig en je, je krijgt hem ook moeilijk weg. Je komt er moeilijk uit. Tenzij je die, die appkiezer uh, gebruikt. En um, wat ook lastig was, is dat je niet ziet of iemand online of offline is. Tenminste, dat zegt Skype niet. En die mob mobiele app die gewoon app. En er zijn wel twee apps, maar ik heb er maar één geprobeerd. Er is ook een app die speciaal voor wifi is en eentje voor 3G. Misschien dat daar nog uh, iets verder onderzocht zou kunnen worden, maar... Ik uh, heb het me opgegeven. Nou, dan bedoel je denk ik toch iets anders, Raad. Uh, want dat Skype voor Wi-Fi, dat is een programmaatje. Dat heet Skype Connect of zo. Ik heb het hier wel op staan. Dat heeft een hele andere functie. Dat heeft namelijk als functie dat je een Skype te goed kunt aanspreken op een aantal openbare uh, wifi netwerken. Waaronder dat van KPN en in het buitenland dus ook, om gewoon te kunnen internetten. Dus in feite ga je dan via wifi internetten en dan gebruik je je Skype te goed om zeg maar de kosten te betalen die je anders via zo'n kraskaart doet of ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Je kunt soms ook wel te goed of, of uh, wifi tijd kopen via, via uh, sms'jes. Dan stuur je een smsje en dan gaat er 5 euro van je rekening af en dan kun je, ja weet ik veel, een dag voor de SMS, eh, voor wifi, en, dat soort dingen. Oké, okay, sorry wist ik niet. Ik uh, heb ook die andere alleen maar geprobeerd, die 3G versie. Maar oké, okay, daar hebben we dus niks aan. Maar aan de andere kant, als je skypt via wifi dan uh, wil dat redelijk goed. En Aad net van je komt daar moeilijk uit. Uh, die knoppen hebben een beetje vage namen. Die heet, uh, ja iets van, van call dit en call connect en call disconnect. Oké, okay, misschien dat we later nog even verder gaan over Skype. Uh, het volgende was dat Navicon langzaam start. Ja, dat pakket heeft uh, veel tijd nodig om geïnitialiseerd te worden. Dat heb je overigens vaak met pakketten die gps gebruiken. Dat zal ervan afhangen hoe snel die gps uh, uh, goed is, wanneer die voldoende accuraat is. Nog een kleine andere opmerking over Navigon waar ik het straks even over heb. Ik ben bij Navigon mijn routebeschrijving kwijt. Tot de vorige versie zat die er nog. En nu is die gewoon weg. Tenminste, ik kan hem niet meer vinden. Of er was een trucje om hem naar voren te halen wat ik vergeten ben. De instellingen van Easybrail. van um, Easybrail? Daar uh, kan misschien Astrid wat over zeggen. Het ging, dacht ik, over een braille tabel en over het aan-uitzetten van een cursor. Dat je niet uh, verder kunt springen in een stream. Uh, dat komt omdat die streams... ja, uh, Het woord zegt dat ze worden gestreamd op een bepaalde snelheid. En die snelheid is net groot genoeg als het meezit zodat uh, je kunt luisteren naar die stream. Dus je hebt gewoon niet meer data daar om verder te springen. Als je daar uh, echt verder wil springen. Dat hebben we in het vorige podcast zoals ik je laten zien. Dan kun je uh, dubbeltikken en vasthouden. En dan langzaam naar rechts toe schuiven. Dan krijg je hem wel verder geschoven. Of je zet hem op de... dat verloopbalkje, ik weet niet meer hoe dat ding uit mijn hoofd heet waar die dus de tijd aangeeft en dan kun je met, uh, soms met je vinger op en neer swappen in blokken van 5 of van 10% ongeveer verder maar als de stream nog niet helemaal binnen is, ja dan is het natuurlijk gewoon klaar dan kun je niet verder springen een digitale equalizer uh, daar hoorde ik Tom geloof ik gisteren iets verstandigs over roepen ja, even nog. Ik miste net wat. De vraag over de tabel. Ik, ik, misschien zeg ik nu iets dubbel, maar goed, dat is dan niet anders. Er is, zit maar één Braille tabel in... Een conversietabel in de iPhone. In de Mac weet ik het nog niet. Maar je kunt niet zoals bij uh, de JAWS of bij Supernova een andere Braille tabel kiezen voor op je Braille leesregel. Ja, de Equalizer um, die zit erin. Maar zover ik kan nagaan werkt die Equalizer alleen maar uh, op het muziekgedeelte van je iPhone. Dus als je muziek wil afspelen. En dat zijn uh, voorgeprogrammeerde instellingen zoals uh, pop, uh, rock, uh, klassiek, uh, loudness, bevoordelen van hoge tonen uh, en of lage tonen. En uh, zover ik kan horen werkt dat niet op de voice-over, maar dus wel wanneer je uh, muziek wil afspelen op de iPhone. Oké, okay, duidelijk. Dat waren volgens mij de vragen die over... Nee, er was nog één vraag... Heb jij toevallig nog andere vragen gezien van Tom? Nee, de enige vraag die binnen is gekomen ging over uh, de podcasts van, uh, van eerdere vrijdagen, maar die heb jij al beantwoord. Ik heb een vraag. Ja, over die podcast. Op BlinkInfo staat de laatste podcast van podcast 9. Is dit podcast 11 dan? Want podcast 10 staat er nog niet op. Ik zou het niet weten. Ik, ik gebruik zelf voor mijn podcasts geen nummers, maar ik heb ze op datum staan. Um, dus dat zou uh, Nens even moeten beantwoorden Ik geloof Alwin, ik hoorde jou nog even over een vraag We hebben de, de, de vragen uh, de, uh, in, die in, nu binnenkomen in het vragenuur Dat hebben we uh, naar het eind van, uh, van dit vragenuur verplaatst Omdat we uh, graag in eerste instantie alle vaste onderdelen die aangekondigd zijn willen doen Omdat er mensen zijn die juist daarom de podcast downloaden Oké, okay, het was een verzoekje, dat gaat goed aan het eind van het uur Hartstikke mooi. Dan gaan we verder met het tweede stukje. En dat ging. Oh nee. Uh, sorry, Nensen uh, Nensel had, had nog een vraag liggen over die podcast. Nou, die schuif ik ook even door naar achter Nens. Als je die even op wil schrijven, dan uh, gaan we daar later nog even op in. Um, dan zie ik niet wat ik wil zien. Oh ja, iCloud. Ehm... Um, de iCloud doen mensen vaak ingewikkeld en geheimzinnig over dat is het eigenlijk niet uh, iCloud is een stukje online data storage wat je hebt bij Apple of misschien heb je het wel heel ergens anders dat weet je eigenlijk helemaal niet maar het is dus op internet bewaren van uh, gegevens dat kan zijn een reservekopie dat kan zijn muziek dat kan zijn documenten dus alle, uh, in ieder geval 5.1 compliant apps, kunnen met de iCloud overweg. Ik denk, denk zelfs vanaf 5.0. En dat betekent bijvoorbeeld, als je zegt, ik wil documenten in uh, de cloud bewaren... ...dat als je een tekstenwerker uh, een document inlaat of schrijft, of maakt niet uit hoe... ...als het erin komt in ieder geval, dat dat automatisch bewaard wordt in de iCloud... De iCloud uh, heeft wat instellingen. Daar ga ik even naartoe. Als mijn iPhone het wil doen. Ja, hij doet wat, gelukkig. 50%. 35%. 30%, 25%. Ik had vorige keer wat commentaar in de chat dat hij slecht te verstaan was. Ik zal mijn microfoon iets bijbuigen dat hij Speedbrink. beter te verstaan. Instellingen. Ik klik hem dubbel. Instellingen. Helderheid. Knop. Helderheid. Knop. Achtergrond, algemeen. Knop. Ik veeg naar rechts toe. En daar kom ik bij de iCloud. Ik klaar, instellingen, naar Ik ga naar rechts. I'm klaar. Komt I'm klaar. Komt account. Dat is... even naar Account. Dat is even naar rechts. Ik is even Ik ga even Ik doe hem even even Annie, knop, Account. gewicht, Geweet, knop. Perlata gegevens Komt er. Heb idee. wachtwoord. beschrijving. Een Beschrijving. Een Opslagabonnement. Context. gratis, 5GB totaal opslagruimte. Betaalgegevens. En daar kun je nog betaalgegevens hebben, dus ik heb hier 5 gigabyte. Um, ik ken niet zo heel veel mensen die erbij kopen. Dus ze zullen er vast wel zijn. Ik heb geen idee wat het kost. Mocht daar interesse voor zijn, kunnen we dat uitzoeken. Dus in dat iCloud Apple ID staat niet zo heel veel spannend in. Ik ga terug. Ik annuleer hem. Dus of ik e-mail wil gebruiken op dat account... Contacten aan, dus die worden bewaard in iCloud. Agenda's. Aan. Agenda's aan. Herinneringen. Aan. Nou, die zijn ook aan. Bladwijzers. Dat zijn de bladwijzers van Safari. Notities. Uit. Die synchroniseer ik met Outlook omdat ik het makkelijker vind. Fotostrael. Dat zijn je foto's. De documenten slash gegevens. Ja, documenten slash gegevens. Documenten zijn van pages bijvoorbeeld. En um, uh, ik weet niet wat hij exact onder gegevens verstaat. Misschien uh, de spreadsheets van Numbers of iets dergelijks. Zoek mijn iPhone. Zoek mijn iPhone. Dan kun je de iPhone op een kaartje klikken. Dat is helaas niet toegankelijk. Maar als je hem kwijt bent kun je dus een tekst naar die iPhone sturen. Of je kunt hem ook eventueel op afstand wissen. Met zoek mijn iPhone kunt u deze iPhone vinden op een platte grond en op afstand vergrendelen of wissen. Opslag en reservekopie. Knop. De opslag en de reservekopie, die doe ik even tikken. Opslag en reservekopie. En klaar. terugknop. Opslag en Opslag. Komt tekst. Totale opslag. 5,0 gigabyte. Beschikbaar. 4,8 gigabyte. opslag. Knop. Komt meer opslagruimte. Knop. Reservekopie. Komt tekst. Wat reservekopie. Uit. Ik heb de icloud e reservekopie uitstaan omdat hij dat alleen maar doet als hij aan wifi zit en uh, vergrendeld is. En die van mij is eigenlijk nooit vergrendeld. Ik heb mijn schermgordijn aangezet en de vergrendeling doe ik met de hand of helemaal niet. Uh, dus vandaar dat ik die reservekopie uit heb gezet. Die maak ik gewoon af en toe naar een pc toe. Maakt automatisch een reservekopie van mijn filmrol, Althans documenten en instellingen als deze iPhone is aangesloten, vergrendeld en verbonden met een wifi netwerk Nou, daar zegt hij al wat ik net samenvatte. Misschien maar 4,8 gigabyte, beheeropslag. Ik ga nog even naar die beheeropslag die hier zit. Beheeropslag. Beheeropslag. Opslag en reservecombi. Terugknop. Hier peeg ik naar rechts. Beheeropslag. Context. Backups. 99,4 megabyte iPhone van Wik, deze iPhone, 99,4 megabyte. Documenten en gegevens. 15 megabyte. Deze is, 14,3 megabyte. Numbers, 669,8 kilobyte. Tweede is, 0,2 kilobyte. kopopslag. 4,8 gigabyte beschikbaar van 5,0 gigabyte op een klaar. En ik dacht ook dat je hier... Even kijken... van Dijk. Document iPhone 9,4 MB. Ik. Dat je deze nog meer dubbel kon tikken als je er meer had staan. 9, ja, iPhone van Ik heb die iPhone van die iPhone van Dirk kun je dubbel tikken. Info, kop, iPhone van Dek. Deze iPhone. Nieuwste reservecopy 1911 1. Dus die is redelijk oud. Grote reservecopy 9,4 MB kopie opties. Wezig. Kies de gegevens waarvan u een reservekopie wilt maken. Grote volgende kopie 0 Verwijder Verwijde kopie 4,8 gigabyte beschikbaar van 5,0 gigabyte op een klaar. moet ik even kijken. kopie opties. Je komt er hier nog. kopie opties. Weezig. Oh, wie gaat u kopie niet pakken. Weezig. Uh, maar vaak krijg je hier dus nog een aantal dingen die je kunt aan- en uitvinken om die reserve, dus wat die wel of niet in die reservekopie moet opslaan. En ik weet niet helemaal waarom die dat nou niet aan ons wil laten zien. Er is nog een andere plek waar je iets kunt instellen voor de iCloud. Hier opslag, terugknop. Dan ga ik even hier terug. Hier opslag, opslag in reservekopie, terugknop. Opslag in reservekopie. Totale opslag naar de tip en klaar terugknop. En klaar, kijk Ik heb instellingen terugknop. Instellingen, vliegtuig modus, uit. Ik Achtergrond. tik even net boven mijn uh, thuistoets, dat scheelt heel veel naar rechts vegen. Algemeen. En klaar, e-mail, contacten, agendas. En bij e-mail contacten, agendas. ...contacten, agendas, instellingen, terugknop... ...email, accounts, kop, iCloud... ...contacten, agendas, bladwijzers en nog drie, knop. Kom je ook een iCloud-account tegen? ...email, e terugknop, iCloud, iCloud, context... ...ik Facebook naar rechts. ...account, kijk aan e-mail, uit... ...contacten, agendas, herinneringen... ...bladwijzers, notities, uit... ...foto's uit documenten slash gegevens. Zoek mijn iPhone. Met zoek mijn iPhone kunt opslag en reservekopie. Klopt. Dus hier heb je in feite hetzelfde soort instellingen alleen iets minder uh, uitgebreid volgens mij. <tie> Als je dingen in de iCloud hebt en je zet ze uit, dus dat je ze niet meer in de iCloud wil hebben... ...dan gaat die vragen of je een reservekopie wil maken... Of die een kopie moet downloaden van de iCloud gegevens naar je iPhone toe. Bijvoorbeeld van je klender staan meestal niet alle uh, afspraken gesynchroniseerd. Standaard zijn dat de laatste 30 dagen. En op het moment dat je dus die iCloud afzet. Dan zegt hij van nou misschien wil je wel die hele kalender naar je iPhone kopiëren. Dat was het uh, verhaaltje wat mij betreft over iCloud. Ik weet niet of er vragen over zijn. Zo ja, brandlos. En aanvullingen zijn uiteraard ook prima. Oh, ik ben het snelst. Uh, wat ik dan nog niet begrijp is, je kan die dingen op je iCloud zetten. Maar kan je die dan ook uh, via een andere computer benaderen? Zoals bijvoorbeeld een Dropbox of zo, of niet? Ja. Dat was ik inderdaad nog vergeten. Dat is het andere van de iCloud. Is dat je ook uh, vanaf andere apparaten. Dus of van een Windows PC of van een, um, van een Mac. Of van een iPad. Kun je gegevens synchroniseren via de iCloud. En als je dat vanaf Outlook wilt doen. Dan heb je, dacht ik, Outlook 2010 nodig minimaal. Maar die, die iCloud-server, uh, server, zeg maar, kun je daarop komen, wat erin staat, welke er gegevens, of is dat ook weer allemaal dicht, net zoals andere. Daar kan je bij via icloud.com heet die, dacht ik. Daar kun je inloggen en dan um, kun je bekijken wat er in de cloud staat. En dan heb ik nog een vraag. Uh, ik was er gisteren uh, toevallig ook mee bezig. En uh, toen werd ik uh, min of meer gesommeerd om een e-mailadres. Uh, ...van zomer een aan te maken. Waar is dat nou toch hiervoor? voor? <laughs> nou, ik denk dat zij het gewoon prettig vinden... ...om de hele wereld via me.com te laten lopen. Um, maar inderdaad, op het moment dat je die iCloud gebruikt... ...dan, dan koppelen zij daar ook nog een extra e-mailadres... ...atme.com aan. En ik weet niet of het verplicht is... ...maar wat je al zei, het lijkt op sommeren... ...en ik denk dat je ook niet heel veel verder komt... ...als je dat niet doet... Dat is interessant, want dat heb ik namelijk niet gehad. Ik heb een paar weken geleden, toen die vragen kwamen, ook uh, iCloud aangezet. Uh, trouwens, uh, uh, nog even een losse opmerking. Eigenlijk is het ook wel logisch, maar, uh, omdat je meer dataverkeer creëert. Maar ik merk wel dat mijn batterij wat sneller leeg gaat. Maar uh, ik heb dus die vraag helemaal niet gehad om een uh, mi.com adres aan te maken. Ja, nou ik wel. Ik vind het ook allemaal niet zo heel erg. Maar de vraag is natuurlijk van... Waar heb ik het voor nodig? Bij mij vraagt hij dat nu. Als ik een, een, een e-mail aanzet... Dan vraagt hij of ik een, email, een Apple e-mailadres wil hebben. Je kan er dan kennelijk ook nee op antwoorden. Begrijp ik een beetje. Ja, maak een gratis appleme.com adres aan. En dat kan je ook niet doen. Maar dan, zet, dan zal hij ook je e-mail niet opslaan in die cloud, denk ik zo. Ja, klopt. Ad, als je... Uh... Bij de instelling nu bij iCloud uh, zegt dat hij de e-mail en, en of de notities uh, wil toevoegen. Dan moet je opeens zo'n Mi-account aanmaken. Dat is bij e-mail en bij notities geval. Oké, okay, dan is het ook meteen duidelijk waarom ik dat niet kreeg. Want dat had ik sowieso al uitstaan. Ik heb uh, eigenlijk een andere vraag. Uh, uh, je hebt dus, ik, bijvoorbeeld ik ga de, de, hoe noem je dat? Uh, uh, Um, ik maak een backup van uh, mijn iPad bijvoorbeeld in de iCloud. Um, die is toevallig 5GB en ik heb maar 5GB tot mijn uh, beschikking. Nu zou ik dus die uh, backup zou ik graag op een, uh, een USB-stick of op een, uh, op een removable disk of wat dan ook willen zetten. Is dat ook mogelijk? Je kunt vanaf je Mac ook naar je iCloud toe en dan zou je hem daar op een disk kunnen zetten. Maar voor zover voor, ik weet kun je niet vanaf je iPhone of je iPad. Uh, een reservekopie op een USB-stick maken. Nee, ik, ik weet wel dat ik in de Mac gewoon naar de, de browser kan... en dan naar iCloud.com. Maar ik wil hem daar dus eigenlijk uit, of afpikken en dan uh, wegzetten. Kijk, als ik hem in iTunes zet, is het wat anders. Want dan zeg ik hem, zet ik hem lokaal neer op mijn computer. Maar uh, als ik iCloud gebruik... dan staat hij eigenlijk op mijn opslagruimte in de, uh, op een andere server. Zeg maar. En die is dus heel snel vol. Nu wil ik dus... Dat bestand, wat ik gemaakt heb via de iCloud... wil ik overzetten naar een USB-stick. Ja, dat kan met je Mac volgens mij. En dan kun je op je iPhone kun je die backup eruit gooien. Misschien kun je hem ook wel direct op je Mac eruit gooien. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Maar daar kunnen we wel eens een keer naar kijken. Graag, als niemand anders het weet. Die zwijgt en zo. Ga nee, dat zoeken we even uit. Ik schrijf hem straks even op en dan uh, gaan we eens even spitten. Nog harder spitten in, in de online bende van iCloud. Nou, dat was wat mij betreft het iPhone-deel van vandaag. Uh, dat zal vast wel eens een keer vaker te sprake komen. Uh, dan krijgen we Tom met een verhaal over de uitleg van de chatroom. Die we toch al een uh, tijdje gebruiken. Waar het misschien best aardig voor is om daar eens wat nader naar te kijken. Oké, okay. als het goed is staat de microfoon vast. Uh, even iets anders. Ik zie dat van Kimpe komt er een uh, chat binnen. Kun je maar met één apparaat op de TC van Room inloggen? Ik ben nu in de room op de iPhone app. Op de MacBook lukt dit niet. Kan dit met de opgeslagen cloud gegevens te maken hebben? Nou, dat in ieder geval niet. Want dat staat gewoon helemaal los van elkaar. Uh, geen idee. Er is wel, uh, en dat is een, een paar podcasts geleden, is er aandacht besteed van hoe je met je Mac kunt deelnemen aan het Vragenuur. Ik weet niet of je dat hebt gehoord en of je op die manier hebt gewerkt, want in principe moet het geen probleem zijn om met meerdere, met meerdere apparaten in de TC Conference te zijn. Lijkt mij. Oké, okay, even kijken. Er gebeurt nu weer het een en ander. Oké. Okay. Uh, Kimper schrijft, ja, nee, dan heb ik geen idee. Tenzij uh, TC Conference in de gaten heeft um, wat jouw IP-adres is. En als je dan thuis op je wifi zit, zou dat het probleem kunnen zijn. Dat ze zeggen van ik, ik accepteer maar één, uh, één IP-adres. Uh, hoe zou ik dat zeggen, Eén apparaat met hetzelfde IP-adres? Geen idee. Oké, okay, de TC Conference uh, plugin. Uh, er valt een heleboel over te vertellen, dat zal ik niet doen, want anders duurt het heel erg lang. Ik ga even naar mijn uh, Nederlandse spraak. Uh, laten we Claire maar nemen. je Oké, okay. uh, de plugin. Dat is het zeker niet. Want ik ben ook meer met twee apparaten in. Het... Oké, okay. jullie horen bij mij de chat. Ook ondertussen lekker babbelen. Ik zet hem even wat zachter. Want daar ga ik zo ook even iets over vertellen. Om uh, um, te beginnen, even een korte beschrijving. Um, op het moment dat je in de plugin zit, zou je kunnen zeggen dat je scherm in twee delen is verdeeld. Uh, de ene kant, daar staat allerlei informatie in over bijvoorbeeld de, de deelnemers, wie er allemaal zijn. Daar zie je ook het chatvenster waar je zelf in kunt chatten en ook waar je de chats kunt lezen. Aan de andere kant, het andere deel van het scherm is een soort schoolbord. Daar kan degene die de boel modereert, die kan daar van alles op zetten. Er staat nu... De IA's e webpagina op, geloof ik. Of we hebben we even kijken, volgens mij hebben we Blink Magazine erop gezet. We nou, gaan het window herstellen. Blink, pagina 3. Bartimeus Blinkholm. Nou, zie je, Bartimeus Blinkholm. Dat is zo'n beetje hoe het scherm eruit ziet. Er zijn een aantal sneltoetsen voor ons heel handig, waarmee je dus snel naar bepaalde dingen kunt gaan kijken. Uh, F6 brengt je inderdaad naar dat venster noem het maar het schoolbord en dat is in dit geval dus die, uh, die website, ik kan er gewoon met de tabtoets erheen heen lopen groter link herstellen link, kleiner link, zoeken, edit, nieuwsfeest link, blinkblog link, blink volgen link nou je hoort gewoon de, de blinkwebsite uh, druk ik op F7, dan krijg ik de lijst van de deelnemers. Users, 3, 4, deelnemers, 17, op een net. deelnemers 17, we hebben zelfs op 20 gestaan. Daar kun je met de pijltoetsen doorheen lopen. moderator twee, twee moderators, dus er zijn twee mensen als moderator ingelogd. Uh, dat brengt me meteen op het inloggen. Je kunt op twee manieren inloggen. Je kunt als deelnemer inloggen. Uh, dan geef je gewoon je eigen naam op als gebruikersnaam en... Zo nodig een wachtwoord. Het hangt van de moderator af of er een wachtwoord nodig is. Maar je kunt ook als moderator inloggen. Dan ben je wel verplicht een wachtwoord in te voeren en dan heb je ook meer mogelijkheden. Level 1. Tom Hessels. Werk bij zee. Level 0. Deelnemers 18 op internet, net. 18 atems. Dan krijg je dus de lijst van alle deelnemers helemaal bovenin. Wachten tot dat deelnemers gaan praten. Hij zegt wachten tot dat deelnemers gaan praten. Dat is apart, want volgens mij ben ik nu aan het praten. En hier had dus moeten staan dat ik aan het praten was. Dus of uh, het is een foutje van de plugin. Of mijn, uh, mijn screen reader ziet iets niet. Dat is dus F7. F8. edit. Uh, Chat-text-entry, dat brengt je in het veld waar je zelf dus een chat kan intikken. En functietoets F9. Staat die om die 1 Daarmee kom je in het uh, zeg maar het chatvenster dat je dan kan uitlezen. Zou komen. Dus daar kan ik doorheen peilen. Kippen, kun je maar met één apparaat op de conferentieruim inliggen. Ik ben nu in de room op te inkomen. Nou, mijn spraak staat een beetje snel, maar hier vinden we dus de hele chat. Um, de plugin heeft ook een menubalk die je kunt bereiken met de alt-toets. Menubar, bestand. Uh, bestand, acties. Acties, beeld, opties, opnames, administratie. Administratie, dat is een menu item dat je niet ziet. Uh, niet Of tenminste wel ziet, maar er niet zoveel mee kan als je als deelnemer bent ingelogd. Administratie, opnames. Um, opties. Opties uh, die zijn vooral voor ons interessant. Um, menu. Opties menu. Toegankelijkheid menu. Toegankelijkheid heeft een submenu. Chat submenu. Chattekst heeft een submenu. Spreektoets configureren. Spreektoets configureren. Figuren full duplex submenu. Configure full duplex. Nou dat doen we niet aan. Geluidseffecten ruimte configureren. Geluidseffecten. Melding weergeven als gebruiker ruimtebalaat. ...melding weergeven als... Uh, nou goed, dat gesloten zijn... ...gesloten ondertiteling zal tonen verbergen. ...gesloten ondertiteling configureren. Dat Ik laten taal. we even te, uh, zitten. Taal is wel interessant als je op taal... Entert... ...menu bar, ja, VHV-menu bar, language, dialog, cancel button, adres bar, edit, combo, nou, je hoort, mijn, mijn, uh, omdat mijn, uh, mijn Windows Engels is, blijft hij een beetje af en toe Engels kletsen. Maar hier kun je dus uh, de taal van de plugin kiezen. Standaard staat hij volgens mij op Engels. Uh, maar voor de mensen die dat willen, kun je dus hier Nederlands kiezen. Bartmuis. Dan gaan we weer even terug naar de opties: opties. menu, toegankelijkheid, schermfocus, het menu. Schermfocus, als, uh, dat heeft ook een submenu. En daar vind je eigenlijk datgene in wat ik net heb beschreven: de sneltoetsen. En uh, de mogelijkheid om dus via dit menu daarheen te gaan. Spraakinstellingen. Spraakinstellingen. De HVM. Speech Options dialoog. Gebruik toegankelijke shantixt checkbox check-. -out. Gebruik toegankelijke chattekst. Nou, die moet gecheckt zijn, anders hebben wij wat problemen met het lezen. Dit is gewoon een Windows dialoogvenster waar ik met de taptoets erheen kan. Lees algemene shot checkbox, check -out. Lees de algemene checkbox. Uh, die is gecheckt. Dat betekent dat als iemand iets intikt in de chatbox, dat wordt voorgelezen door je SAPI 5 Synthesizer. Um, dat, is, uh, dat betekent dat dat buiten je spraak van je, uh, ze, nou, je, je um, schermleessoftware omgaat. Dus je moet er rekening mee houden dat je in Windows dan de goede spraaksynthesizer moet instellen. En dat doe je in het configuratiescherm. Maakt niet uit of dat nou Windows XP of Windows 7 is of Windows Vista. Je gaat daar naar spraak en daar kies je de goede stem. En in dit geval moet je de Nederlandse stem hebben. Want anders dan wordt het wel heel erg moeilijk te verstaan voor de mensen die uh, uh, XP hebben. Die uh, krijgen dan meteen SAM te horen. Ik weet eigenlijk niet hoe het met Windows 7 is. Dat, dat is de, de Engelse SAM, dus dat is geen gehoor. Maar het is wel heel erg handig, want als iemand dus nu iets in de chat intikt... ...dan hoor ik dat dwars door alles heen. En ik heb een andere stem gekozen daarvoor dan de stem die ik nu voor mijn screenreader gebruik. Lees privé tekst, checkbox, check it. Lees privé, privé tekst, is bij mij ook gecheckt. Meld wie de ruimte binnenkomt, checkbox, not check checken. Meld wie de ruimte binnenkomt, heb ik niet gecheckt. Want dan hoor je constant door alles heen wanneer iemand de, de chatroom verlaat of er weer in komt. Meld wie de ruimte verlaat, checkbox, not check checken. Nou, meld wie de ruimte verlaat. Meld statuswijzigingen, checkbox, checken. Meld statuswijzigingen. Je kunt in het bestandsmenu ook de status wijzigen. Je kunt dus de mensen die Skype gebruiken kennen dat van Skype ook. Je kunt aangeven of je er bent of dat je even weg bent. Sluiten button. Sluiten. Dat is dit scherm. En dit is, nou ja, dit kan dus interessant zijn als je gewoon de chat wil blijven volgen via spraak. Menu, actie, mail, opties, menu. Opties menu. Nu ben ik er wel weer uit, dus ik ga. Tekst, daar ga ik even niet op spreek in. Spreektoets configureren, dat is nog interessant. Menu -bar. -menu -bar. Hier en geef, geef je comfort. aan welke uh, toets je wil gebruiken als uh, spreektoets. Uh, standaard is dat de lift de uh, linker -control -toets. Ik zie trouwens dat ze dit niet vertaald hebben, want er staat keurig left control. En hier heb je dus andere mogelijkheden. Je kunt ook right control nemen. Je kan left shift nemen. En right shift. Left CDRL. En gewoon control. Shift. En gewoon shift. Ik weet niet, ik denk dat ze dan allebei bedoelen. Um. algemeen radiaal button Eén of B. Algemeen. Op button. Oké. Okay. En nu zat daar nog iets. Moet even kijken waar dat ja, zit. Want dat is belangrijk als je de chat wil laten voorlezen. Op ja, chat spreektoets Confi configuren voelde je plek sub menu. ik de ruimte configureer. Melding weergeven als wat gesloten en gesloten contact actwekkel hier niet. Hij klopt een goed puntje. Taal. Configuratie. Toegankelijkheid op menu. Ik moet even nog in de toegankelijkheid kijken. Daar hadden we de schermfocus, de spraakinstellingen de sapi volume configureren. en SAPI volume configureren. Uh, als je binnen uh, het configuratiescherm uh, en via spraak de juiste stem hebt gekozen, kun je daar wel de snelheid instellen. Maar niet het volume, want dat is gewoon je systeemvolume. Uh, in de plugin, in opties en uh, toegankelijkheidsinstellingen, uh, heb je dus een, een optie SAPI volume configureren. Ja, v configureren SAPI cancel dit Adresbar, dit combo 7. Ja, hij zegt adresbar, dat slaat nergens op, maar hij staat bij mij nu op 7, het volume. En die kan ik op 10 zetten. En 1 was voor mij uh, een dermate sterkte dat hij uh, niet boven andere dingen uitkwam. maar. Uh, nu hoorde ik nog even een, uh, een chat, die zal ik er meteen even bij pakken, dus ik doe even F9. Staat die V om die ik komen? kun je apparaat komver. Met ik hou me op. Lukte dit niet? Kap opgezagen, klap, maar kippen? Ja. Kippen, Ja. Bruno, let op, dat is het. Zeker niet, want ik ben ook. Meermaals met V-apparaten. Invloed geweest. Asveld, zes gulden F7 en F8 werken hier. Niet? Heb ik wel de goede? Plugin? Leeg, leeg. Oké, Astrid, ja. Um... Als je gewoon op de. Ik, ik heb dit nog niet op de Mac kunnen uitproberen. Uh, ik weet niet, Nens, uh, jij zit op de Mac te werken. Kun jij even kijken of je uh, daar ook iets dergelijks hebt? Ja, als dit geen idee dan moeten we dat samen maar eens even uitproberen. Want als jij gewoon op de Windows-machine zit, zou dit moeten werken. Um, het kan ook te maken hebben met de. Ik neem aan dat je Jaws gebruikt. Ik heb wel begrepen dat je. Um, ik dacht. ...dat vanaf JAWS 10 de scripts voor deze plugin er standaard in zitten. Als dat niet zo is, moet je die scripts even downloaden van het JAWS-plein. Uh, nou, dit was eigenlijk mijn verhaal over de, uh, de plugin op dit moment. Ik laat de microfoon weer los. Ja, dat ben ik even. Ik heb JAWS 12 hier. En uh, ja, ik heb destijds met DERK getest en toen hebben we uh, de pool geïnstalleerd. Dus ik, ik weet eigenlijk niet, ik geloof dat ik helemaal geen plugin heb geïnstalleerd. Kan dat of niet? Ik weet niet of dat kan. Nou, nee, volgens mij kan dat niet. Uh, volgens mij moet die, uh, moet je, heb je echt die plugin nodig. Uh, ook als je via uh, zeg maar, uh, de Java runtime werkt, want dat doe ik nu op dit moment dan... Moet die ook werken. En als dit, het is bij jou zo dat je in ieder geval de control toets moet indrukken om te praten. En dat je dan ook dat plopje hoort. Zeker weten. Je hebt de plugin niet nodig. Als je, tenminste, je hoeft de plugin niet geïnstalleerd te hebben. Op het moment dat je via Java uh, draait. Dus via die uh, link waar Room J in staat. Dan wordt die plugin uh, on the fly gedownload. En uh, wordt die gebruikt. Dus dan hoeft hij niet echt als pakket... ...onder uh, control panel software te staan. Uh, klopt, maar volgens mij werk ik nu ook via de, de Java. En ik heb dezelfde mogelijkheden. We moeten maar eens even kijken. Als dit is nood, gaan we even tandemen. En dan uh, kan ik even nader kijken wat er precies uh, gaande is. En uh, ik drukte net uh, op F6 en ik kwam heel ergens anders uit op de Bartimaeus site. En niet waarover gesproken werd op het digitale schoolbord. Daar kwam ik niet terecht. Uh, welke site uh, zag je dan? Andere dingen... ...van, hé, hey, hier ben ik helemaal niet... ...en toen dacht ik, doe ik even Altair 4... ...en toen had ik meteen ook uh, de room verlaten... ...dus moest ik weer opnieuw inloggen. Dat klopt, want uh, je blijft namelijk... Uh, ...je komt niet echt op de site, zal ik maar zeggen... ...maar je komt op het schoolbord waar de site als het ware wordt geprojecteerd... ...dus als je Altair 4 doet, dan vlieg je dus keurig netjes de plugin uit. Nee, je zou op, uh, op de Blink-site moeten komen... Um, en uh, als dat niet zo is, dan is er iets raars aan de hand. Als ik, ik zal even de microfoon vastzetten dan zal ik het je nog een keer laten horen. Ik heb hem nu vaststaan en ik druk nu op functietoets F6. Browser Wimbo, blink volgen Wink. En dan moet hij zeggen dus Bartimeus Blink Home. En nou, browser gaf hij aan. Ja, daar uh, komt hij inderdaad uh, op te staan. Dan zegt hij... Uh, Inderdaad, uh, Browse Link Home uh, heeft 1 koppen en twee, uh, 52 links. Maar hoe kom je hier dan weer uit? Via een van de andere functietoetsen, bijvoorbeeld F7, om naar het lijstje van gebruikers te gaan. Of F8 uh, uh, of F9, uh, naar de chatvensters. Er is een wonder gebeurd. Hier doet F6 en F7 het nu ineens wel. Over die plugins, die moet ik nog steeds opnieuw weer uitvoeren. Dat is geen probleem op zich. Um, wat je zei van die SAPI, van die text-shit... zou ik eventjes naar uh, kijken. Want ik vind het ook interessant. Wat bedoel je met dat je de plugin steeds weer moet uitvoeren? Nou, elke keer als ik de conference, uh, conferencerroom inga, wordt uh, elke keer uh, komt er zo'n pop-upje. En dat heet bij Windows 7 staat er dan toestaan en niet toestaan. Druk op uitvoeren. En daar wordt nog een keertje gevraagd of ik uh, iets wil. Uh, opslaan of uitvoeren. Dus dat is dan die plugin. Tenminste, dus dat lees ik niet eens meer. Maar uh, dat is die plugin, die moet ik dan elke keer weer uh, uitvoeren. Klopt dat? Nou, ik heb dat niet. Ik zit hier ook met Windows 7. Dan zou je even door moeten tabben om te kijken of er misschien een aankruisvakje is. Dat aangeeft dat je dit voor, uh, voor deze uh, uh, website of wat dan ook uh, niet meer hoeft te vragen. Mag ik even? Alwin, kom er maar in. Dat had ik vandaag voor de eerste keer. Uh, hij zegt niet dat je, dat je de plugin moet installeren. Hij vraagt of je uh, of uh, toestemming heeft om een programma uit te voeren. En ik weet niet waar het opeens vandaan komt. Ik heb het nooit gehad, maar opeens had ik het nu. Ook met Windows 7. Dat zou best is uh, met uh, de Java-omgeving te maken kunnen hebben. Uh, maar heb jij gezien of er een aankruisvakje zit om dat niet meer te hoeven vragen? Nou, ik ben redelijk ongeduldig. Ik denk, nou dat doe ik wel een keer. Ik sta het gewoon toe. En dan, uh, als het dan de volgende keer weer komt, dan zal ik eens op zoek gaan. Ik zal er ook op letten. Oké, okay, ja, want ik, ik zit met dezelfde situatie. Windows 7 en, uh, en JAWS 12. En ik krijg dat niet meer. En het kan best zijn dat ik dat een paar maanden geleden uh, een keer heb uh, uh, aangekruist. Maar ik begin wat korter van memorie te worden. Dus dan ben ik vergeten. Nee, maar toen was het er nog niet. Want ik, ik gebruik het uh, regelmatig, in de van groen. En het is pas deze keer voor de eerste keer. Vorige week heb ik hem gebruikt. Voor iets anders en toen was het nog niet. Ja, jullie beiden Tom en Astrid dan uh, inderdaad uh, Jaws 12 en Windows 7. Bij mij is dan uh, Supernova 11:5 uh, Windows 7. Oké, okay, maar werk jij met Supernova en werken die sneltoetsen dan ook? Want ik had begrepen dat Supernova, Supernova wat problemen gaf. Trouwens Alwin, het zou ook kunnen zijn, je weet het maar nooit, dat er een of andere Windows update is geweest. Of dat het te maken heeft met, ik weet niet welke Internet Explorer je op dit moment gebruikt. Er zijn zoveel factoren die dit soort vragen kunnen veroorzaken. Daarom maak ik het nog niet druk. En dan denk ik, na de volgende keer ga ik eens bezoek naar een, een definitieve oplossing. En bovendien, nou ja, dan sta ik het maar gewoon toe. Nog een aanvullende vraag over die plugin. Misschien heb ik hem helemaal gemist hoor, maar kun je ook de SAPI-stem aanpassen? De SAPI-stem moet je aanpassen binnen Windows zelf. Je gaat dan naar configuratiescherm en dan spraak en daar kun je kiezen welke stem er gebruikt moet worden als Windows iets wil vertellen. Dat is wel een redelijk lastig scherm waar je focus heen en weer schiet. Als je op dat scherm binnenkomt geef je een pijl naar beneden en dan kiest je een nieuwe stem. En als dat niet degene is die je hebben wil, moet je met een aantal keren shift-tap weer terug naar dat keuzeding. En op een gegeven moment kom je als je te ver terug gaat in het tabblad en dan moet je eentje één een tap verder. En daar kun je die pijl naar beneden geven. En dan gaat hij een hele lange zin uitspreken, die moet je helemaal uit laten spreken en dan pas kun je weer in actie komen. Het is niet echt een uh, heel erg prettig scherm. En ik zat net eventjes te kijken op dat, uh... Taalinstellingen, op het moment dat ik die kies, dan uh, staat er wel language, maar vervolgens uh, kun je niet kiezen uit uh, talen, want ik wou hem dus op uh, Nederlands zetten, maar dat, uh, dat gaat niet. Uh, je gaat dus naar de opties en dan, uh, toegankelijk, uh, en dan uh, peil je naar beneden naar language, dan druk je op enter en dan kom je in een dialoogje waar je doorheen kan tabben, er zit een oké okay knop, een cancel of een annuleren knop en daar zit ook een, een lijstje met de verschillende talen. En uh, Supernova L5 uh, werkt prima met die Conference app. Uh, even kijken, we hebben naar die SAPI besproken hoe je dat moet veranderen. Uh, bij de options kun je dan bij tekstchat dat uh, aanchecken, Klopt, daar geef je aan of de chat moet worden voorgelezen door de Windows Sapi 5 stem. En wat betreft die, uh, die, die taalkeuze, die zit er, uh, ik weet niet hoe lang je de app al hebt, de, de plugin, moet ik zeggen. Maar wie zit er? Nou, dat kan bijna niet, want je bent volgens mij nieuw bij, bij die uh, uh, toegetreden, ter, zeg maar, ter gelegenheid van dit vragenmuur. Maar als je dan de nieuwste plugin gedownload zou hebben, dan zou daar het uh, Nederlands in moeten zitten. Die zit er namelijk toch al wel weer een half jaar tot drie kwart jaar in, denk ik. Ja, dat klopt. Het is, uh, um, ik weet niet, ik doe de versie opvragen altijd via een JAWS sneltoets. En ik weet eigenlijk niet of Supernova dat kan voor de JAWS gebruikers. Om even de versie van de plugin te horen, dan doe je, moet ik het goed zeggen, Ctrl-Insert-V van versie. Oké, okay, zijn er nog meer vragen? En het liefst niet al te lang, anders gaan we straks weer erg ver uitlopen met de dingen die we beloofd hadden te zullen doen. Zo niet, dan ga ik verder met de OV9292-app. Die is niet zo heel erg lang, maar nogmaals vind ik wel heel erg leuk. Uh, Dirk, ik uh, had nog wel een vraag, want uh, op die taal daar geef ik enter en dan staat er apply cancel. En op het moment dat je op apply drukt, um, ik zie verder nergens een uh, lijstje met uh, talen staan. Ik kom gewoon weer op die, uh, dat digitale schoolbord terecht. Ja oké, okay, maar dan moet je even doortappen. Je hebt niet alleen apply en cancel, maar uh, als je dan nog één tab geeft moet je in de lijst met talen komen. En apply moet je dan pas geven als je de juiste taal hebt gekozen. Lukt dat niet? Dan moet je even kijken of je wel uh, de nieuwste plugin hebt en anders die even downloaden van... Uh, uh, uh, van TC Conference en die even over deze plugin heen installeren. Ik uh, heb hem al gevonden en hij staat inderdaad gewoon op Dutch, dus op uh, Nederlands. Oké, okay, Dirk, Mike is voor jou. Dankjewel. Als je die TC Conference app opnieuw wil installeren, kun je dat volgens mij het makkelijkst doen door hem te deinstalleren onder Configuratiescherm Software en dan moet je naar de, opnieuw naar de uh, Conference Room gaan. En daar uh, zeg je dan dat je nieuw bent en dan download je hem daar opnieuw. Ze dus, uh, adviseren niet om hem eroverheen te installeren volgens mij. Oké, okay, OV9292. Het is een app die ik uh, zelf dagelijks gebruik. Ik reis van Utrecht-Overweg naar Den Dolder in de Spits en er komen heel veel treinen redelijk achter elkaar. Dan moet ik het op steeds vragen en dat gaat af en toe mis. Dat je toch in een verkeerde trein stoppen en met deze app gaat dat redelijk goed wat mij betreft. Dat is Beginscherm. Ik zal hem even laten zetten. Agenda. Vrijdag. Contact. Lok. Soort bestanden. Map. Reizen. Map. Acht De reizenmap Map. GP. 9.292 ofpo. 9.292 ofpo. Meldingen. Terug op vertrektijden. Van 1 van 5. Hij heeft 5 tabbladen. Vertrektijden. Plannen. 2 geselecteerd. Meldingen. Meldingen. Instellingen 4 van 5. Instellingen. van 5. En meer. Ik begin bij vertrektijden. Ik doe hem dubbel tikken. Vertrektheden top 1 van 5. Geselecteerd. Vertrek Top 1 van 5 Dan komen er twee lijstjes op het scherm. Die kunnen in lijstvorm komen of in kaartvorm. Ik veeg het scherm even door naar rechts toe. Oh. Dan moet ik hem wel bovenin pakken. De wijzigknop die is om uh, je lijstje van favorieten te beheren. Hij staat op lijst. Met voeg toe kun je een lijstje van favorieten uitbreiden. Je krijgt een in de buurt. Daar komen een stuk of drie, vier bushaltes of treinstations. slaan 16, 6, 16, 35, bussen, 17, 6. Hier komen niet zo heel veel bussen. En die uh, 1600 uur maakt hij gewoon 16 van die dubbele punt 00. Laat hij voor het gemak leest voice-over die niet voor. Willemanshoeven, 16, station De Sonderwolde, 16, 4. Enzovoort. Dus hij heeft daar drie dingen waar hij drie treintijden van of drie tijden van voorleest. favoriete locaties. Dan krijg je favoriete locaties. Dat zijn een aantal uh, bushaltes of treinstations. Daar mag je, dacht ik, geen adressen in zetten. die altijd aanwezig zijn. Dus die in de buurt. Die hangen af van waar je bent. En de favoriete locaties die zijn er altijd. Utrecht overvecht 1557 Utrecht centraal. Nou, Ik heb daar Utrecht overvecht in staan omdat ik daar <coughs> wil kunnen kijken uh, als ik met de bus vanaf mijn werk ga. Als je zo'n locatie dubbeltikt, maakt niet uit of dat een favoriet is of dat het een in de buurt is. Ik dubbelt Utrecht overvecht. Locaties terugknop. Utrecht overvecht Vernieuwd, knop 16 9, plus 2 minuten Utrecht centraal. Sprinter, 3 Dan zegt hij dat er om 16.01 plus 2 minuten, dus die heeft wat vertraging. Euh, een sprinter vertrekt van spoor 3 naar Utrecht Centraal. 16, 2, op tijd, Almere Centrum, Intercity. En hij geeft er hier ook veel meer nu. 16, 8, op tijd, 16, 13, 15, 16, 19. En zo uh, Je kunt deze tijden op zijn beurt weer dubbeltikken. Sprinter. Utrecht overvecht. Terugknop. Utrecht overvecht. Terugknop. Sprinter. koptekst. Tak. Knop. Sprinter. Knop. Sprinter. Naar Utrecht centraal. Nationaal nummer 5009. station Utrecht overvecht. Tijd. 16.19. Status op tijd Spoor 3. Geselecteerd. Vertredrijden. Er zit hier nog een takenknop in. Knop. En als ik die takenknop dubbel tik. Attentie. Plan vanaf deze locatie. Knop. Heb ik een plan vanaf deze locatie. Plan naar deze locatie. Plan naar deze locatie. Toon op kaart. Knop. Op de kaart, nou dat is voor ons niet zo zinnig. Oké. En een annuleren knop. Wat ze bij deze app heel sterk doen, is zoveel mogelijk doorkoppelen naar schermen die je wel eens nodig zou kunnen hebben. Dus dat doen ze hier dus ook als, als je al een keer op een bepaalde plaats bent aangekomen, kun je ook meteen vanaf die plaats plannen of na die plaats plannen. Ik annuleer deze even. En ik ga terug. 16, locaties. Terugknop. Wijzig. Knop. Ik ga toevoegen. Voeg toe. Knop. Huidige locatie. Je kunt de huidige locatie toevoegen. Treinstation. Ik pak een. Vertrek locatie. Terugknop. Ik doe treinstation dubbel tikken. Geselecteerd. WC. Top. 1. GPS. Top 2 van 2. Daar kun je kiezen of je het vanaf gps-positie gesorteerd wil hebben. Of volgens het alfabet. Zoeken. Zoekveld. Hoofdletter. Kom. Alt. Alt. Alt. Alt. Nou, dus Ik pak station Altmaar erbij. Wijzig. Grijs. En ik heb nu een de Bolden, 16, 4, lijstje 7, van mijn favorieten. De de Bolden, favoriete locaties, context, Utrecht Overvecht, en Aalt en Alkmaar staan. Als ik nu de wijzigknop dubbeltik linksbovenin... Tik gereed. Kan ik daar stations uitgooien? Bijvoorbeeld, ik wil nu AALT eruit halen. staat de verwijderknop staat daar links van. Ik doe die verwijderknop dubbel tikken. verwijderen En ik veeg naar rechts. Aalt, tik, bevestig, verwijderen, knop. Deze doe ik dubbel tikken en vasthouden. En nu zal aalte eruit moeten zijn. En staat alleen Alkmaar erin. Nou die heb ik ook niet meer nodig. tekstveld. Ik zet die schakelknop aan. verwijderen. En die doe ik dubbeltikken vasthouden. Vrijf. Utrecht oh, Dat gaat niet goed. Utrecht, verwijderen, Altmaar. Tekst, verwijderen, schakelknop. Altmaar, bevestig, verwijderen, knop. En dan moet hij weer weg zijn. Geselecteerd. Utrecht, overweegt, tekstveld. En dan ga ik naar de greepknop. Die zit linksbovenin en doe hem dubbeltikken. Wijzig. Het tweede tabblad waar ik wat over wil gaan zeggen is, is de planner. 5. Geselecteerd. Plannen. 16 U2, Plan, Knop. Daar begint hij in het uh, routescherm. En je kunt dus uh, routes bewaren. Uh, eventueel ook zonder tijd. Dus als je zegt van ik wil van Utrecht naar Zwolle. Dan heb je daar een bewaarknop. Als je die dubbeltikt dan komt hij in deze lijst terecht. Van, Treinstad van den Wolder. Naar, treinstation Auten. Routes, terugknop. Sorry, je komt. Materweilersplein, Wendbolde, treinstation Aten, van, naar, nul Dit zijn de routes die bewaard zijn. Materweilersplein, de treinstation Wendbolde, van Heerwesselaan, 6, treinstations Wendbolde, van, via, nul adviezen. Als ik bijvoorbeeld deze pak. routes, terugknop. Dan kom ik uh, in de invulvelden van de planner. Plannen. Van de... naar Utrechtse Weg. Zijst. Knop. Dit is die bewaarknop als je zelf nieuwe routes invult. Wisselknop. De wisselknop is om de vertrek en bestemming te wisselen. Via. Knop. De via knop, daar kun je een tussenstation inzetten waar je beslist langs wil vertrek vrijdag 30 maart 16.3. Dit is de tijd. Oké okay, Tom, zal ik zal ik proberen. Dus tram. vertrek vrijdag 30 maart 16:03 Vertrek vrijdag 30 maart 16.4. Oh, hij vond dat nodig dat twee keer te zeggen omdat hij een minuut versprong. Als je deze dubbeltikt Dan <laughs> Dankjewel Tom. Vandaag kiezer weer. Heb je hier een, uh, een datumkiezer, net als dat je die in de agenda hebt, om uh, afspraken te maken. Hij staat nu op vandaag. Die kun je met hoog-laagvegen vooruit schuiven of terugzetten. 31 maart. 31 maart. 16. Nou, als ik die naar 18 wil hebben, druk ik hem twee keer omhoog. 17. 18.00. Deze wonderen. En daar kan ik ook eventueel nog een tijd instellen. Locatie volgen. Omdat je meerdere dingen op dit scherm in moet stellen, kun je dus niet automatisch teruggaan naar het vorige scherm. Dus moet je de terugknop gebruiken. Plannen, Terugknop. Vertrek zaterdag 31 maart 18. En als ik nu de planknop dubbel tik. Van plannen. Die ziet u rechtsbovenin. Utrechtseweg, weg, zijst. van. Van. Paterweilersplein, van Utrechtseweg, Uitrechtse weg, zijst. Zaterdag 31 maart bezig met berekenen. Het lijkt erop alsof ik hier geen wifi heb, momenteel. 18, 2, 19, 2, 1 overstap, 60 minuten. Zo'n reis, uh, je krijgt een overzicht van de reizen. 18, 17, die kun je. 18, 9, 2 overstappen, 52 minuten. Uiteraard weer dubbel tikken. Overzicht, terugknop. Reisadvies, bewaar, knop. Je kunt hem als advies, dus uh, als geheel advies, kun je hem bewaren. zaterdag in. Haltes. Je kunt alle haltes opvragen waar de trein langs komt. Kosten. Je kunt de kosten opvragen als je met uh, als daar busreizen bij zitten, dan worden die kosten um, voor de bus en voor de trein apart uitgesplitst. Je kunt hem delen. Die is wel grappig. Je kunt hem iemand mailen, dus de hele routebeschrijving. Je kunt hem op Twitter zetten. Nou, dat vind ik niet zo nuttig, maar oké, okay, grappig is het misschien wel. Zet in kalender. En die is wel leuk, je kunt hem als afspraak in je kalender zetten. Als ik deze dus dubbel tik. Tekstveld beweegbaar. Reis van Paterweiersplein, Werdolde naar Utrechtse weg, ...komt dus mijn invoerscherm van mijn klender naar voren. Locatie. tekstveld. Daar doet hij niks mee. Begin. Einde. Zaterdag 31 maart. 19. 9. En hij zet dus keurig... ...de tijd alvast in de klender. En als ik nu op greep tik... 100 gereed. Knop. Heb ik een afspraak in de klender gemaakt. Knop. En kom ik weer terug in mijn... ...OV 9292 app. Lopen. 6 minuten. Sprinter, Utrecht Centraal. Die kun je ook op zijn beurt weer. dubbel tikken, dacht ik. Utrecht Centraal. 18, 23. Atentie. De 1. Vertrektijd en halte. Knop. Wauw, nu vanaf hier. Knop. Toon op kaart. Knop. Ontvangt locatie. Knop. En heb je dus allerlei opties die je weer met uh, de plaats kunt doen. Die je gedubbelt tikt hebt, ik ga je annuleren. 1823 overzicht terug. Ik ga je terug naar het overzicht. Terug. Ik doe even een raam dicht, ze gaan hier gras maaien. Dat maakt al wat minder lawaai. Planner, terugkomen. Ik ga terug naar de planner. Routes terugkomen. En daar kun je weer terug naar de routes. Het is een beetje een opeenstapeling van, van schermen zo af en toe. Maar je kunt echt op alle plaatsen kun je uh, ongeveer doen wat je wil. En zeker een ding als huidige locatie uh, kan erg makkelijk zijn. Hij is ook heel slim in het bijhouden van uh, recente reizen. Dat is misschien nog aardig om die even te doen. Treinstad van de wijzig. Routes, plan, plan. Ik ga naar plan. Van waterwijdersplein. Ik doe van dubbel tikken. Plannen. Te vertrekken, zoeken, zoek, aardige locatie ik kies daar voor huidige locatie routes, terecht knop ik veeg naar rechts plannen, plan, knop, van, huidige locatie naar Utrechtseweg, Zeist de naar plannen, pak dit ook aan knop. Utrecht overvecht, treinstation en dan mag ik ook weer kiezen uit mijn favorieten recente locaties en uit recente locaties Utrecht centraal, wie ergens, Zeist Treinstation. Nou, ik wil naar drie bergen 6. Rot dus, terugknop. Batterij 100, plan. En ik wil nu weg, dus kies ik voor plan. De tijd staat op de huidige tijd. Om. Treinstation van 3bergen Zaterdag 31 maart. 18. Oh, hij heeft de tijd laten staan op waar hij op stond. 17, 52, 18, 26, 1 overstand, 34 minuten. Overzicht. Terug, op. Dus op die manier kun je heel snel vanaf je huidige locatie naar een plaats waar je vaker geweest bent op uh, een ingestelde tijd. Ik dacht dat het de huidige tijd was, maar dat is niet zo. Dat is misschien als je de app start zou. Kun je dus een route plannen. En zoals bij je in de buurt wil hebben, maar dat zijn ze bij de meldingen gewoon geheel vergeten melding staat wel over het algemeen waarom het is en je kunt ze dubbel tikken en dan krijg je een wat uitgebreider verhaal uh, maar de volgorde is uh, heel raar instellingen 4 van 5 instellingen zijn niet erg uitgebreid geselecteerd instellingen info je kunt de info opvragen, dus het versienummer taal Nederlands en de taal vertreden en dat is het dan? Er is nog een meer tabblad. Ver van ver. Die heeft één grappig ding. ov chipkaart. Dat is een verhaaltje over OV-fiets. De OV-fiets. Nou, daar hebben ze geen tandem's, dus dat lijkt me niet voor ons van toepassing. Taxi idee. Het taxi idee. Dat hebben ze terugkomen. Wel qua volgorde wordt het raar gedaan. Als ik nu naar uh, meer ga veezen. Neen. Uit. Aardige locatie. Taxi die weer stand plaatst. Neen. 232. Dat zou de zijn moeten zijn. Als ik die dubbel tik. Taxi die weer stand plaatst. Taxi niet meer. Uit melding. Taxi meer invul. No. Aardige locatie. Uit melding. Vertrek tijd. Top. No. Dan moet ik de meer info knop dubbel tikken. Terug, terug knop. Taxi idee -e weg, weg? 20 Wolde. tax Meer info. Koppeling. Dat is een meer info koppeling naar een website die bij deze taxi, dit taxiebedrijf doet hij dit niet. Dan. No. 03 Koppeling. En gedetecteerd. dit is een koppeling als ik die dubbeltik en vasthoud, denk ik... 03, 3, attentie, 0, 33, 66, 66. En ik veeg naar rechts. Annuleren. knop, wel, knop. knop. Heb ik een annuleren en een bel. Dus een taxi in de buurt bellen is met deze app uh, heel goed te doen. En werkt wat mij betreft redelijk soepel en snel. Dit was de verhaal, het verhaal over de OV-app. Mag ik het vragen? Het lijkt overigens of we een derde moderator erbij hebben. Of zie ik dat verkeerd? Uiteraard, als er vragen zijn over de app, brand los. Ja, ik had een vraag vorige week al met Tom besproken. Uh, al, ik was laatst in Utrecht en ik dacht dat ik dan... Ik wilde andere treinen hebben. Maar ik kreeg uh, alleen, alleen maar bussen, zag ik toen ik op Utrecht Centraal uh, was. En ik... Ik vroeg me af of dat nou uh, kwam. Oh, ja, misschien dat ik te dicht bij het busstation was. Of kan je ergens uh, switchen tussen verschillende vervoerssoorten of niet? Nee, Het punt is, <coughs> Dirk liet dat net ook al horen. Op het moment dat je dus uh, um, de tap vertrektijden aan hebt staan. Dan detecteert hij jouw locatie. En uh, de informatie daarvan is verspreid over meerdere regels. Als ik hier op uh, het stationsplein sta... Dan zijn de, is de eerste regel, um, geeft een soort samenvatting van de bussen. En als je dan nog een keer naar rechts veegt, dan uh, krijg je een samenvatting van de treinen. Dat zegt hij niet, dus je moet op grond van de vertrektijden en de namen zelf even bepalen welke regel je moet dubbeltikken om zeg maar, meer informatie te krijgen. Oké, okay. nou ja, dan uh, zal ik daar beter op letten, denk ik. Ik heb ondertussen trouwens... Ik moet heel even een hond naar buiten laten. Ik ben zo terug. Ton, doe jij de vraag zo even verder? Ja, uh, ik hoop dat ik erin blijf. Want ik ben er net een keer uitgegooid. Ik hoop ook niet dat dat ten koste van de opname gaat. Uh, ik, ik hoorde uh, Robert nog, of Rosé nog iets zeggen. Uh, maar je werd onderbroken. Ja, klopt. Ik, uh, ik zat er opeens uh, doorheen. Want ik ben er ook even uitgegooid vanwege de plug-in of zo. Die was fout. Maar... Uh... Waar zijn we nou mee bezig? Nog steeds met die OV Butler? Nee, we waren bezig met 9292 OV Pro. En Dirk was klaar met zijn verhaal. En die vroeg dus of er nog vragen over de plugin. Of uh, over de plugin. Over het appje waren. En ik dacht, Alwin, dat jij een vraag had. Ja, als je een nieuwe route gaat plannen. Uh, helemaal nieuw, hè. Dus ik heb alle oude bewaarde routes weggegooid. En dan wil ik een nieuwe route plannen. En dan, dan staat er. Klik op plus om een nieuwe route in te plannen. Die vind ik niet. En ving ik dan naar links. Maar staat er iets voorgedaan van Prins-Bernhardlaan naar Prins-Bernhardlaan. Ja, leuk, daar woon ik. Nee, ik hoef ook niet met de bus heen. En ik weet dus niet waar het plusje zit. En dat is eigenlijk hetzelfde probleem... wat daar nog eens een keer bij de reisplanner aan, aan de orde wil hebben. Heb je al geprobeerd om, als je naar links werkt... wat je dus zegt, van naar je eigen adres... als je daarop tikt, of je dan niet... Uh, uh, dat schermtje krijgt om van en naar verder in te vullen. En je kan ook proberen om op die zin te tikken, te dubbeltikken, die nee, zegt nee, van... Uh... Oh, even wat zachter jij. Uh, om op dat, uh, uh, dat regeltje te tikken van tik op de plus. Ja, dat de tik op de plus heb ik het niet geprobeerd. Maar Pris Bijna, dat gaat inderdaad. Maar ik vind het raar dat je dat doet. En dat je niet, je komt blijkbaar niet op het echte veldje met plus. Nee, ik weet het, maar ik, ik weet, want ik, ik heb ook met, met andere apps iets dergelijks wel eens gezien, dat je kunt er wel komen, je moet gewoon even uh, dubbel dubbeltikken, zou ik maar zeggen. Dan kom je op een gegeven moment echt wel in, uh, in het plangedeelte. Ik, ja, ik krijg het wel gepland, maar, maar inderdaad, met... <lacht> ik weet niet, uh, uh, enfin, het gaat. Nog een raar uh, iets, soms krijg je, dan wil ik naar um, een bepaalde locatie en dan... Krijg ik de, het verzoek van, dat ik een leven kan plannen via het contactadres? Uh, dan moet je het contactadres invoeren? Nou, ik weet niet uh, of Dirk dat ook heeft laten horen. Als je dus op een gegeven moment, uh, ik roep maar wat het uh, naarveld uh, intikt. Dan krijg je een... een, een, een uh... ...zeg maar een, een, een scherm waarbij je dus kunt kiezen van naar huidige locatie, naar treinstation of naar contactpersoon. En uh, dat werkt alleen als in uh, zeg maar de, de contactkaart van die persoon er een adres staat. Dan gaat hij dat als, uh, als locatie opvatten. Maar hij vraagt wel uh, de contactpersoon ook als er geen adres in staat. Dus Je krijgt wel de mogelijkheid contactpersoon, dan kun je later het adres invoeren. Maar blijkbaar heb ik het scherm nog niet helemaal goed onder de knie, want die, dat plannen naar het treinstation of zo, dat hebben we toen niet gezien. Ik kwam er wel wat daar niet van, maar het is een beetje raar, want het, het adres ligt vlak naast het busstation waar ik toen heen moest. En dat is een beetje ingewikkeld, maar ik ga nog eens een keer met dat ding aan de slag, want hij doet het inderdaad wel, als het goed werkt, werkt het ook heel leuk. Wat je op dat scherm hebt, is je hebt een uh, zoekveld bovenin wat je kunt dubbeltikken. Daar kun je gewoon beginnen een adres te tikken. Uh, of gewoon de naam van een plaats. En hij gaat dan actief lijstjes maken. Dus dan hangt er onder dat scherm een lijstje waar je heen kunt vegen. Uh, daar komen treinstations, busstations, uh, straten in. Uh, als je daar niks invult, dan kun je voorbij dat veldje vegen. En dan kun je kiezen uit huidige locatie, treinstations... En als je die dubbeltikt, dat treinstations... dan heb je geen invoerveld daarmee boven waar je kunt kiezen. Maar je hebt wel een tapindex, zoals je dat ook bij je contacten hebt... die je of aan kunt raken en dan hoog, snel hoog-laag vegen... om letter voor letter te verspringen. Of te dubbeltikken en de laatste tik vasthouden en dan naar beneden schuiven. Dus ik denk dat de snelste manier om stations te vinden toch blijft... een aantal letters invullen. Dus als je... Uh, sorry. Ja, als je een... Naarveld dubbeltikt. Dan kom je dus in dat selectiescherm. Om een aantal letters in te typen. En dan als je UTR intypt, dan pakt hij wel Utrecht Overvecht, Utrecht Lunetten, et cetera. Dat klopt. Met, met treinen gaat het eigenlijk wel makkelijk. Maar als je een busstation, een bushalte hebt, laten we zeggen, ik tik in Vredensplein. En daar is het busstation, maar daar is ook het adres van mijn moeder. En dan tik ik eh, VRE. En ze woont, dan is het heel lastig om... Eh, dat wil niet goed lukken. Maar, maar ik zal het natuurlijk niet onderweg ben. Dat is wel net zo handig. Ja, dat klopt. Uh, als je daar straten in wilt tikken, moet je ze bijna helemaal intypen voordat hij uh, het idee heeft van... ...oh ja, dat is waar ook. Dat is ook nog ergens een straat in Nederland die zo heet. En mm, er is onlangs een overleg geweest met de 9292-lieders hebben beloofd dat ze op dat punt hun leven gaan beteren. Zijn er nog andere vragen die uh, uit het chat gerommeld zijn? Of qua dit verhaal voor OV9292? Anders dan uh, zie ik dat het nog weer dik, heel dik over vier is. En we ook er een punt aan gaan breien. Achter gaan zetten. Uh, ik meen me nog te herinneren, Alwien, dat jij in het begin van het Vraaguur een vraag had. Ja, ik heb ook nog een hele andere vraag. Maar ik weet niet, komen er nog vragen uit het chat voor? Ja, laten we die nog maar even doen. Anders dan... Uh... Uh, blijft er weer heel veel liggen. Ja, dan zit ik weer een week naar Ik heb een vraag over Ariane GPS. Kan iemand mij daar even mee helpen? Ja, dat kan. Maar ik wil eerst even Alwien horen. Mijn telefoon ging ook nog. Wat een stress. Uh, het gaat over de reisplanner. Die, dat via van de reisplanner. Is hetzelfde probleem als de, uh, een kruisje waar je op moet tikken. En dan komt die. Uh, nee, ik moet het anders uitleggen. Ik heb ingegeven van Ede Wageningen via Amersfoort naar Utrecht. Dat via Amersfoort wil ik kwijt. Dan moet je uh, op het kruisje tikken bij via. Tot je krijgt sta station. Maar dat is niet met voice En wat ik ook doe. Uh, lang vasthouden, vegen, omlaag vegen. Het is me één keer gelukt. Dus het moet wel gaan. Op een of andere manier. Met een stom toeval. En uh, ik, ik, zou, ik zou het prettig vinden als jullie daar ook eens een even naar kijken. Kijken of jullie het wel kunnen vinden. Maar mij lukt het niet. Wel als voice-over uitstaat. Dan kunnen een paar oogjes het prima doen. Je hebt daar een, een verberg via, maar die staat een stukje hoger dan de via-knop op dat moment. Nou, echt waar? Dat is een verberg via? Met een raceplanner? Ik kan hem even erbij pakken. Nou, oh, doe even een andere vraag. Mijn hond staat nu te blaffen dat hij naar binnen wil. Oké, okay, Robert, kom maar met je vraag over Ariadne. Ik heb laat... Oh, sorry, ja, ben ik er? Ja, ik heb laat voor, la, voor het eerst gelopen met Ariadne GPS. Ik had trouwens nog geen data dus die heb ik speciaal genomen eigenlijk hier, hiervoor. Um, ik heb ermee gelopen en de Ariadne stond aan op een, uh, voor een locatie uh, een kilometer van mij vandaan. Dus ik heb helemaal gelopen. Maar ik kreeg uh, geen echte feedback te horen. Uh, wat moet je dan doen? Nou... Uh... Uh, Alwin, jij kent hem ook goed. Dus mocht ik iets verkeerd zeggen. Je, je kunt met Ariadne niet echt een route lopen. Uh, Ariadne is geen uh, navigatieprogramma zoals TomTom Tom of Navigon. Ariadne biedt je de mogelijkheid om zelf punten aan te maken. Bijvoorbeeld een, een mooi bankje in het bos of de snackbar op de hoek. Ik roep maar wat, net wat je wil. En uh, verder kan Ariadne, uh, als je de startplaatsbepaling aanzet... Uh, ...om de zoveel seconden, dat kun je zelf ook nog bepalen, aangeven waar je bent. Daar wordt Google Maps voor gebruikt. En hij geeft dus aan de favoriete punten die je zelf hebt aangegeven en dat geeft hij aan... Uh, op, ...op een manier die, die uh, ja laat ik zeggen heel intuïtief is. Hij vertelt je bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, ...ik roep maar wat als je bankje op de hei hebt gemaakt. Bankje op de hei is op 600 meter afstand op drie uur. En dan weet je dat je ergens naar rechts moet zien te komen. Dus dat zijn de dingen die Ariadne GPS voor je kan doen. Ik weet niet wat je bedoelt met dat je een punt op een kilometer hebt aangegeven. Want dan zou je daar eerst moeten zijn geweest... Uh, ...of de coördinaten moeten weten om dat punt in Ariadne te zetten. Ja klopt. Ik heb een uh, favoriet aangemaakt vorige week bij mijn broer. Dus een kilometer van mijn huis vandaan. Um, ik had als, uh, die als favoriet dan ingesteld. En toen had ik stadsplaatsbepaling gedaan. Toen heb ik uh, gaan lopen. En toen zei hij inderdaad ongeveer een leeftijd van... dan is hij op twee uur en dan op één uur aanwezig. Um, ik weet niet waar hij dat in kan stellen dat hij uh, om de zoveel minuten aangeeft... Uh, waar je bent, want ik hoorde ook dat, dat om de, als je een straat inloopt, een andere straat inloopt, dat hij dat dan ook zegt. Dat deed hij bij mij namelijk niet. Maar ik had die plaatsverpaling aan, op mijn broer dan, dus dat, dat werkte. Dus hij, als ik dan, uh, ik moet dan weliswaar uh, op de touchscreen klikken om te horen dat hij op uh, drie uur uh, zit en hoeveel meter vandaan en de snelheid die ik loop. Dat, dat gaat allemaal goed. Alleen inderdaad, hij geeft niet aan, aan elke keer waar ik ben. En um, um, is het zo dat je dat die touchscreen aan moet klikken om dat te horen, of doet hij dat vanzelf? Uh, verschillende vragen in één keer. Uh, die startplaatsbepaling die hoef je niet per se aan te zetten als je echt naar een favoriet door jezelf gemaakt punt wil lopen. Die startplaatsbepaling is alleen maar handig om te weten waar je uithangt. Maar die kan ook de boodschap storen. Verder kun je aangeven als het gaat om de favorieten uh, in de instellingen van Ariadne. Maar die zitten niet in Ariadne zelf. Maar die zitten in de instellingen van de iPhone. Er zijn meer apps die daar hun instellingen plaatsen. Het uh, is op zich ook wel heel handig, want dan heb je alles op één plek. Uh, daar kun je aangeven of je de favorieten wil laten vermelden en binnen welke afstand die daarmee moet beginnen. Verder is het inderdaad zo dat als je, uh, hij meldt op het, op het hoofdscherm altijd je dichtstbijzijnde favoriet met de afstand en de richting. En als je daar, uh, uh, zeg maar, de, de focus door uh, er naartoe te vegen uh, op, met, je, met je vinger, de focus daarop plaatst, dan blijft hij dat ook roepen. Doet hij dat niet, dan hoef je daar alleen maar even op dubbel te tikken en dan wordt het opnieuw uitgesproken. Oké, okay, en want ik deed dan uh, favoriet, deed ik dan met mijn broer. En ik drukte op plaatsverpaling En ik had trouwens niet echt het idee dat hij dan wat meer doet, want hij gaf... Ook al toen ik geen stadsplaatsbepaling deed... maar wel bij mijn broer selecteerde, zei hij ook al op dat, uh, dat mijn broer op drie uur zat. Um, dus, maar ik deed stadsplaatsbepaling en toen had ik nog niet echt het idee... dat hij iets aangaf, want hij gaf niet aan natuurlijk van... als ik een straat binnenliep, maar dat weet ik hoe ik dat nou moet instellen... dat, dat ik voortaan een straat binnenloop en dat hij dan zegt welke straat dat is. Um, dus toen dacht ik van, misschien moet ik nog wat meer doen... En toen vond ik uh, bij favorieten, alle favorieten, thuis en mijn broer en uh, mijn werk... Voor, had ik mijn broer geselecteerd nog eens en als actie volg ingesteld. Moet dat nog? Nee, dat is alleen maar handig als je naar een favoriet wil uh, navigeren die verder is dan tussenliggende favorieten zal ik maar zeggen. Stel, ik, ik heb hier uh, in mijn buurt een aantal favorieten en uh, ik wil eigenlijk alleen maar de favoriet op mijn scherm zien en horen waar ik naartoe wil en niet alle tussenliggende favorieten waar ik naartoe, waar ik langskom. Dan is het handig om in het favorieten scherm te kiezen om die, die, specifieke, die specifieke favoriet te blijven volgen, dan hoor je namelijk de rest niet. Maar nogmaals, die startplaatsbepaling is niet nodig als je echt naar een favoriet uh, wil toelopen, want dan krijg je al die informatie al. Die startplaatsbepaling, uh, het enige wat die doet, is om de 10 of om de 5 seconden naar Google Maps gaan. En uh, via jouw coördinaten, waar je op dat moment bent, de informatie halen in welke straat en bij welk huisnummer je in de buurt bent. Uh, en dat is dus niet nodig als je naar je broert wil navigeren, want dan heb je eigenlijk alleen maar die ene favoriet nodig. En die kun je gewoon uitlezen op je scherm. En dan kun je ook nog in de instellingen instellen dat als je bijvoorbeeld binnen bereik van 30 meter bent, dat hij dat ook nog extra gaat roepen. Oké, okay, prima. Nee, dan is mijn enige... Uh, zorg nog eigenlijk inderdaad dat ik dan instel voortaan dat hij om de, uh, de halve minuut, zeg maar, welke waar ik ben, zegt. En uh, dat hij dat zegt als ik een nieuwe straat inloop. Want dan kun je dan bij die instellingen waarschijnlijk instellen. Um, en ja, dat, ik moet dan voortaan inderdaad, mijn focus altijd leggen op tijdens dat ik loop, uh, de focus leggen op. Um, ...op die gradenmetingen en op dat, vierde, dat klokje dat hij zegt dat die op drie uur is... ...en dan hoor ik dus ook uh, standaard eigenlijk of niet elke keer uh, te klikken... ...en dan hoor ik ook uh, ja, waar, op welke lijn die ligt, zeg maar. En dat klopt, als ik uh, uh, in de bus zit en ik, en ik zet de focus daar... Uh, en ik heb vrij veel favorieten, want ik heb ze uit een, uh, een ander uh, programmaatje. wat vroeger op de Nokia draaide, geïmporteerd. Dan hoor ik dus constant waar ik in de buurt ben. Uh, als het gaat om mijn favorieten. en dat als er iets op het scherm verandert. Uh, dan wordt dat scherm of dat item ook weer uitgesproken. Dus hij zegt dan op een gegeven moment: ik roep maar wat. Uh, Kempenaarbrug uh, 500 meter. en dan rijdt de bus nog een stukje verder. en dan zegt hij uit zichzelf: Kempenaarbrug 480 meter. Dat blijft hij dan gewoon roepen. En dan kun je dus inderdaad in de instellingen ook nog instellen dat wanneer de focus daar niet ligt... dat die, als je binnen een bepaald bereik komt, uit zichzelf het of drie keer achter elkaar roept... met een bepaalde tussenpoze of constant blijft roepen... wanneer je binnen de door jou ingestelde afstand van die favoriet bent. Dat is mijn, mijn enige opmerking nog even. Dat ik uh, wel een keertje bij die instelling trouwens ben geweest en toen iets en heb gezegd dat ik uh, heel veel geluiden wil horen... Maar dat zet ik maar weer uit, want zodra ik mijn opsta, opstart... dan geeft hij allemaal rare geluidjes. En ja, ik, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik denk niet dat dat in de bus heel makkelijk is dat voor anderen. Dus uh, dat zet ik dan maar uit, maar ik zet er wel voortaan aan dat ik uh, elke straat hoor. Nou, dat je elke straat hoort uh, wil horen, dan moet je dus inderdaad uh, startplaatsbepaling kiezen. Want dan gaat hij dus om de zoveel seconden melden... Waar je bent en dat staat dus nogmaals helemaal los van je favorieten. Dat gaat gewoon via Google Maps. Je moet je wel realiseren dat dat uh, wel betekent dat die uh, constant uh, op het internet zit. Dus dat genereert nog wel wat dataverkeer. En batterijen. Inderdaad, dat vreet batterijen. Oké, okay, dat is het waarom mijn batterij zo snel leeg is. Maar oké, okay, bedankt Tom. Uh, ik heb uh, genoeg informatie over uh, uh, Ariane GPS. Oké, okay, dan wil ik toch nog even kort terugkomen op die via-vraag van uh, Alwien. Ik, ik zal proberen het even te laten horen en dan uh, hoop ik dat het duidelijk is. Ik pak even. Ik lok even de mark. terugknop. Even kijken. via um... knop. Ik heb nu. de planner erbij gepakt. Die gaat nu. Plan nu. Plan. Van. Train stap. Van. Treinstation Weventer. Naar treinstation Amersfoort. Bewaar. Knop. Daaronder heb ik dus een bewaar. Wissel. Een wissel. Via. Knop. En een via knop. Als ik nu plan. <coughs> dus ik kies nu de plan knop. Batterij 9. Plan. dat er verwarring is aan uh, het ontstaan tussen de OV en de NS-reisplanner. Uh, ik schakel even terug, Alwin, ging het bij jou over de NS-reisplanner of over 9292 OV? Nee, het ging over de NS-reisplanner. Want hij zegt bij mij niet treinstation, hij zegt gewoon NS-station. Het ging over de NS-reisplanner. Oh, sorry, Dan had, uh, ik dacht dat het een, een, uh, een vraag was naar aanleiding van het verhaal wat ik net gehouden had over de OV-reisplanner. Dankjewel Bruno voor het ontwarren van de verwarring. De NS-reisplanner ken ik zelf niet voldoende om daar uh, nu iets over te zeggen. Ik wil er wel even naar kijken voor de volgende keer. Dat was mijn vraag. Want ik gebruik, uh, eigenlijk gebruik ik uh, de app. Prima, prima, prima. Uh, de NS-planner heeft een paar leuke dingetjes die ik af en toe wel eens leuk vind. En, uh, maar ik denk. Uh, dus als jullie er eens naar willen kijken, dan, uh, dan zou ik het fijn vinden. Maar kan niemand dan zeggen dat, uh, of die OV, OV 9292 beter is dan die NS? Of is dat graag, uh, kan niemand dat, heeft niemand een vergelijking daarmee? Nou, ja, dat was eigenlijk ook mijn vraag. Want ik dacht toch van met uh, de app 9292 OV Pro kun je toch eigenlijk alles wat je op uh, OV-gebied wil doen, kun je toch doen? Ja, hij is, hij is uitgebreid. Eindelijk, als ik, als ik alleen met de trein ga. Dan gebruik ik eigenlijk altijd die treinen app. Want dan zie je die alleen maar de treinen. En dan krijg je niet een heleboel uh, informatie die ik helemaal niet wil weten. En de treinen, de, die app die treinen heet, die heet echt treinen. Die uh, doet het prima en die geeft eigenlijk voldoende informatie. Die ns reisplanner, die, die kan ook nog seintjes geven als je moet uitstappen. Dus als je zit te dutten, dan krijg je dan dat die pang, pang, pang. dat <lacht> je moet uitstappen. En uh, uh, laat ik nog een handig ding wat hij ook had. Uh, weet niet meer, zo. Ik weet niet meer. Maar dan zie je niet, dat is niet zo'n ingewikkelde, of ingewikkeld, dat is niet zo'n uitgebreide uh, schermenvol informatie als die O9292-OV. Maar je hebt gelijk, op zich heb je aan één app genoeg. Ja, ik kwam er niet meer in, terwijl er toch niemand de microfoon had. Uh, Oké, okay, dankjewel Alwien, is interessant, is toch eens leuk om even naar te kijken. Je hebt gelijk, je moet dus inderdaad wat meer doen, omdat die wat uitgebreider is. Ja, mag ik uh, nog wat vragen voordat we afsluiten? Um, ik had aan het begin al gevraagd hoe je een document nou het makkelijkst kan opslaan. op een manier waarop je erbij kan. Want uh, ik heb Documents. maar die biedt dan aan om het via e-mail te versturen. of op te slaan in My Documents. op je iPhone. Maar dan weet ik niet hoe je erbij kan. En uh, mijn tweede vraag. Um, ik zie nergens op mijn scherm verder iCloud staan. als, als uh, optie. Behalve dan dat het in de instellingen staat. Klopt dat? Of heb ik iets. Uh, uh, gewist per ongeluk. Nee, je hebt niet wat gemist. De applicaties die uh, iCloud compatible zijn, die bewaren automatisch hun gegevens in de iCloud. De enige plaats waar je hem wel tegenkomt, is in je agenda. Als je daar de knop linksboven van agenda's dubbeltikt, dan kom je daar apart je iCloud agenda tegen. En verder eigenlijk niet, denk ik. Ja, ook uiteraard als je uh, dat e-mailadres activeert dan zul je ook vast wel een iCloud achtige e-mail tegenkomen denk ik maar niet in de applicaties Als pages of zo, die bewaren het automatisch in de iCloud als je er dat aan hebt staan die andere vraag over die documenten uh, volgens mij kom je die dingen tegen als je dat ding aan uh, iTunes hangt dan naar de naam van je iPhone gaat doortapt naar het app tab app-tablaatje. Die moet je een spatie geven. Die ze roepen een soort radio button is, maar het zijn, ze worden gebruikt als een soort tabbladen. Dan moet je dan heel en door tappen. Dan kom je een zin tegen die lijkt op hieronder staat een lijst van applicaties die data kan bevatten. Dan moet je nog eentje verder tappen. Dan kom je in een soort tree view, boomstructuur. Daar kun je met pijlen op en neer uh, langs applicaties lopen. En normaal gesproken staat daar jouw applicatie ook bij. Uh, je mag daar geen letters stikken helaas, dus je moet alle applicaties langs. Uh, als je één keer tap geeft, dan kom je in een lijstje met documenten die er staan. Dan kun je met pijl op en neer doorheen. Dus je mag daar, dacht ik, ook selecteren. De volgende tap is Toevoegen. Daarmee kun je dus vanaf je PC uh, iets toevoegen aan dat. Oh. Daar kun je vanaf je PC iets naar die applicatie brengen. En het derde is opslaan als, daarmee kun je vanaf de, of gewoon opslaan trouwens volgens mij, daarmee kun je vanaf die applicaties um, dingen op de pc zetten. Dus ik denk dat je daar je documenten terug kunt halen. Oké, okay, dankjewel. Dus ik kan niet, um, dat dacht ik, dat je ook uh, vanaf je iPhone kon zien wat er in je iCloud stond ofzo. Net als bij een gewoon programma, dat je dat kon nagaan ofzo, maar dat kan dus niet. Als jij iCloud geactiveerd hebt voor documenten, staan ze er allemaal gewoon in. Maar het geldt, dan, dan moet je wel je tekstverwerker uh, de iCloud ondersteunen. Oké. Okay. En Tom, klopt het dat die stem die de tekstje voorleest, dat dat Engels is? Ja, dat klopt. Dan moet je dus in, uh, ik weet niet of je dat dan op de een of andere manier hebt gemist, dan moet je dus uh, in het configuratiescherm van Windows, moet je bij spraak een Nederlandse stem kiezen. Oké okay, jongens, het is nu uh, bijna een vragenmarathon geworden. Ik wil nu echt gaan afsluiten, anders wordt het echt te lang voor de podcast ook. Dus het is niet meer prettig om het hele verhaal door te luisteren. En dan gaan nu al mensen springend weg. Dus uh, wat mij betreft iedereen bedankt. Uh, vragen die je nog hebt, tenzij ze heel kort en heel dringend zijn, kunnen ze nu. Stuur ze anders even op naar... Um, uh, i-ask Nou, nou, nou. i-koppelteken ask En dan worden ze de volgende keer als eerste in het vragenuur meegenomen. Ja, ik wilde alleen nog even melden dat dit uh, nummertje 10 was van de podcast. Vandaar dat je die nog niet vindt, want uh, 1 tot en met 9 staat op de website. Oké, okay, hartstikke bedankt Nancy. En komt de 9 nog voorschijn of niet? Waar, uh, waar heb je die 9 gemist dan? Want op de blink staat hij, maar uh, waarschijnlijk op de Bartimeis dan, of niet? Uh, ja, volgens mij wel, dat weet ik niet meer zo goed eigenlijk. Maar ik dacht dat in blink is hij wel van 9 aanwezig, maar de Bartimeis zou hij dan waarschijnlijk niet zo een van de twee. Ja, mag ik ook nog een paar, alleen maar een paar dingetjes heel kort zeggen. Ten eerste weet ik van Easybraa echt niks af. Ik weet niet hoe Dirk daarbij komt. Ten tweede werk ik met Windows, C, uh, sorry, Windows XP en JOS 12. En ten derde, ik heb een, een, voor OV Butler een, ding, een formulier opgestuurd. Ik kreeg meteen antwoord dat het zou worden doorgegeven naar de HTM. Ik heb er nog niets over gehoord, maar het werkt dus allemaal wel heel goed. Nou, dat vind ik heel stoer, met name dat laatste. En ik denk, jij hebt zo'n easy braille, dus daar weet jij alles van. Dat was eigenlijk een denksel. Oké, okay, wat mij betreft jongens, goed weekend. En uh, geniet ervan. En we spreken elkaar hopelijk een volgende week weer. Groeten. Ik heb geen easy braille, ik heb een aces. Omheid van mijn kant.